Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Spaanse kustplaats is de politie bezig met een grote anti-terreuroperatie. Daarbij zijn volgens de Catalaanse politie enkele terroristen gedood. die bezig waren met een terroristische aanval. Volgens correspondent Edwin Winkels heeft de politie daar vier terroristen gedood en één verwond... toen ze wilden inrijden op mensen die daar over straat liepen. De terroristen zouden bomgordels hebben gedragen. Cambriels is een populaire plek in de buurt van Salau, waar veel toeristen komen. Niemand zou verder gewond zijn geraakt. De Catalaanse politie is ook nog steeds op zoek... naar de dader van de terreuraanslag in Barcelona afgelopen dag... waarbij zeker 13 doden vielen en ruim 100 gewonden. De aanslag is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. De politie heeft wel twee mannen aangehouden... maar daar zit de bestuurder van het busje... die op de Ramblas een groep mensen aanreed, niet bij. Een van de verdachten zegt dat hij niets met de aanslag te maken heeft. Zijn paspoort zou zijn gestolen. Met dat paspoort zijn twee busjes gehuurd. Verder zegt de politie dat de aanslag is gelinkt aan een explosie in een huis in Alcanar vorige nacht. Daarbij zijn een dode en een gewonde gevallen. Volgens een bron binnen de politie werden in het huis explosieven met gasflessen gemaakt. Een Belgische vrouw en drie Duitsers zijn omgekomen bij de aanslag. Over de andere omgekomen slachtoffers is niets bekendgemaakt. Van de meer dan 100 gewonden zijn er 15 slecht aan toe. Drie Nederlanders raakten ook gewond. Het gaat om een echtpaar en een vriendin van hun dochter. Zij verkeren niet in levensgevaar. En Spanje heeft na de aanslag drie dagen van rouw aangekondigd. Komende dag wordt om 12 uur s middags een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aanslag. Het weer, het is wisselend bevolkt en het blijft bijna overal droog. Later in de nacht trekken er vanuit het zuiden stevige buien het land in. Overdag klaart het op en is het vooral in de middag en avond droog. Het wordt 19 tot 21 graden. En ook in het weekend blijft het wisselvallig en koel. Cool. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 op de gang van de tanden wat een duurlijk wat een duren. bijna zon bijna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 Vamos a en una playa en Puerto Rico, hasta que la sola bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave zoveel, pegando, poquito, lo favorito, suave, pegando, poquito a poquito.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 www.zfmzandvoort.nl Yeah to be far apart close to the better. Now we pick me The...